met het NOS journaal. De burgemeester vanmorgen een noodverordening uitgevaardigd rond de voetbalwedstrijd Herenveen Feyenoord. Het aanwijzen aanwijzingen dat veel Feyenoordfans zonder kaartje naar Herenveen willen komen. Tot morgenavond laat is de gemeente verboden terrein voor de supporters. Er is morgenmiddag een tijdelijke uitzondering voor Feyenoordfans die wel een kaartje hebben. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een stadionverbod krijgen. Klanten van de Rabobank kunnen voortaan alleen buiten Europa pinnen als ze daar zelf voor kiezen. De bank blokkeert vanaf volgende maand standaard de betaalpassen van de particuliere klanten voor gebruik buiten Europa. Volgens de Rabobank is de maatregel in het buitenland al succesvol en is het aantal fraudegevallen sterk gedaald. Na het skimmen halen criminelen het geld vaak uit geldautomaten buiten Europa. Vorig jaar werd bij zo'n 24.000 klanten van de Rabobank geld van de rekening gehaald. De zelfstandige pomphouders betalen vanaf nu 5000 euro voor iedere gouden tip die leidt tot de aanhouding van roofovervallers. Het aantal overvallen op tankstations is in het eerste kwartaal van dit jaar weliswaar met een kwart gedaald, maar er wordt wel meer geweld bij gebruikt. De bijna 2000 zelfstandige pomphouders zullen ook videobeelden van de overvallers doorgeven aan de media. Volgens hen wordt de privacy van de daders niet geschonden en volgens ze slechtste trend bij de politie. Japan schakelt vandaag de laatste kernreactor uit voor verplicht onderhoud. Het land zit ermee voor het eerst sinds 42 jaar zonder kernenergie. Sinds de aardbeving en tsunami die vorig jaar de kerncentrale van Fukushima troffen... worden alle kernreactoren in Japan voor uitgebreide controle stilgelegd. Er is nog geen enkele reactor weer opgestart. De kans is daarom groot dat Japan deze zomer te kamp krijgt met energietekorten. Het weer veel bewolking met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen... In het noorden af en toe zon, het wordt ongeveer 10 graden. Ook morgen is het fris en na het weekend wordt het zachter, maar het blijft weer zovallig. Dit was de zonbakker van de ANWB. We staan er op de a 12 vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug, 5 kilometer door werkzaamheden. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan omrijden via Gorkum. Door de file op de A12 loopt het ook vast op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze gaan naar het en pa die zegt dat het Dat er man aan oude zij, bij sluimer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst de met vrede, ze weer haar paaier op, gewoon. Maar potsel roept ze heel. de zee zit in mijn ogen, we naar De zon. Ja, en uh, u hoorde natuurlijk Tante Leen, we gaan een zand aan de zee. Nou, het is een beetje bewolkt op het moment, uh, af en toe een zonnetje. Mijn naam is Pieter Jouwstra en dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. Naast mij zit de regisseur en de schuivenist en de toetsenist Jaap Koper. Ja, fijn dat je er bent. En aan de andere kant van de tafel, daar zit Ankie Jouwstra, die gaat interviewen. En wie gaat ze interviewen? Ja, iedereen kent hem, Peter Keller. En het onderwerp is vandaag Societeit Duistergast. En wie is daar vroeger niet lid van geweest? Iedereen, er zijn een heleboel huwelijken gesloten. En daar horen we straks alles van tussen Ankie en Peter. Ankie, aan jou is het woord. Dank je, Pieter. Heerlijk om tegenover jou te zitten, Peter Kellen. Ja, nou, dat is wederzijds ook. Welkom in dit programma, want ook voor mij liggen ja, hele goede herinneringen bij Duistergast. Maar ik weet niet zoveel, je hebt al zoveel op papier gezet, ik heb dat allemaal doorgelezen. Dan komen er eindeloze herinneringen boven. Nou, het wordt vast een fantastisch programma, luisteraars, maar mocht u... ...op of aanmerkingen hebben, schroomt u niet de telefoon te pakken op 023 57 30 393. Dan kunt u uw op- en aanmerkingen kwijt en desnoods kunt u ook rechtstreeks in de uitzending komen als uh, de aanleiding daartoe is. Goed, Peter, we gaan beginnen en uh, ja, Duistergast, Sociëteit Duistergast. En laten we beginnen bij het begin waar begonnen moet worden. Hoe is... Duistergast ontstaan. Ja, op zich een uh, curieus verhaal. Want iedereen denkt dat je dan een uh, ideaal hebt en dan met een aantal mensen gaat zitten. En iets opricht en het dan in werking zet. Maar Duistergast is heel curieus ontstaan. Namelijk, er was een, een zandvoeter die heette Fred van Ree. En die um, zat in de horeca en die werkte bij Petrovic als barkeeper. En ja, barkeepers willen ook nog als ze gewerkt hebben een slokje drinken. Dus die dacht, het is een aardig idee om iets te starten in Zandvoort... ...waar barkeepers s'avonds na één uur nog een glaasje kunnen drinken. Bijvoorbeeld tot drie uur of zo. Dat gebeurde in Amsterdam ook. En hij dacht, dan vraag ik een uh, sociëteitsvergunning aan, want die dekt dat. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, dat is ook zo in werking getreden. Totdat er op een gegeven moment de Heineken bierbrouwerij problemen maakte met het feit dat zij vonden dat hij niet helemaal voor die vergunning een aanmerking kwam. En toen kwam die bij ons en toen zei die, en dat was met name bij Wim Kok, wat een vriendje van mij was. Het was mijn kapper, maar het was ook een vriendje en we voetbalden bij Zandvoort mee enzovoort, enzovoort. En die zei, ik heb een paar goede namen nodig op papier. Jullie hoeven verder niks te doen. Ik heb alleen Jullie namen nodig uh, om uh, nou ja, een, een goed, uh, bewijs ...voor goed bedrag te gedrag te krijgen. Nou, zo is eigenlijk Gast begonnen toen zeiden we: Nou, ja, laten, we, laten we dat maar doen, dus misschien wel aardig. Maar op een gegeven moment begonnen we bij elkaar te zitten in de kapperstoel en begonnen we ideeën en, en uit te en werken. Wim Kok was de kapper in de diaconiehuisgraaf. Ja, ja die dus daar vonden de vergaderingen ja, plaats. Ja, met, uh, met, uh, met twee, drie medewerkers. En daar, uh, daar startten we eigenlijk de eerste ideeën. En toen kwam uh, Karel Hendricks erbij en Jan Jongsmaak van erbij. En. Uh, en uh, um, uh, Jan Luxe, Jan Luukse. Ja. ja. En um, uh, Karel Hendricksen. En ja, daar ontstond eigenlijk een soort uh, broeinest van allerlei plannen maken. En op een gegeven moment besloten we een vereniging op te richten. Een sociëteit. Want en daar... Een sociëteit, want ja, daar want... draait alles om. Ja, precies. En we hadden natuurlijk tot laat vergunning, dat was heel mooi. En op een gegeven moment namen we het over van, uh, van Fred uh, van Ree. En stichtten we een zelfstandig bestuur, uh, maakten we dus uh, statuten en begonnen we. En ja, we dachten, laten we maar wat leuke avonden organiseren. Maar maar even terug, want je zei, nou we begonnen, hij kwam met dat idee. Uh, hij werkte bij Petrovic, dat is in de Kerkstraat. Ja, ja, dus, ja. Maar hoe kwam je aan een locatie? Ja, hij had uh, die locatie gevonden. Oh. Dus, dus hij, hij had eigenlijk voor die locatie gezorgd. En, en alleen het ging om vergunningen. Om en waar was die locatie, locatie dan? Die locatie was onder het uh, Bad Hotel, heette dat toen nog. Wat later dus de naam strandhotel is. Naast Bouwers Palace, nou de, de, de, de mensen die wat langer meelopen in Zandvoort... die weten dat daar een enorm hotel Bouwers heeft gestaan. Wat later is afgebroken en waar dan nu het casino in feite staat. Ja. En daarnaast was een tweede grote hotel en dat heette het Bad Hotel. Overigens heel grappig, die naam Bad Hotel bleef die naam houden... totdat er een Engelse directeur kwam en die zei... ik begrijp er niks van want er staat Bad Hotel... ...en het Engels. En dat is slecht. En de naam het ja. En wij hadden daar het zoeteren Een grote ruimte met grote ramen... ...die we dus dicht afsloten. Trapje af. En zo is iedereen die zich dat kan herinneren... ...in Duistergas gekomen. We gingen balloteren. We dachten we willen wel een goed ledenbestand opbouwen. En op een gegeven moment, na twee, drie jaar in de top, hadden we 500 leden. Het was echt een aanslaand succes. Het was geweldig. Want uh, nou ja, wij waren dus kennelijk door de ballotage gekomen, uh, Pieter en ik. We waren uh, nou, net getrouwd al. Uh, hè, we waren natuurlijk allemaal in onze twintigers. Want jij ja, was natuurlijk ook nog een. Uh... Een ja, ik heb even terug zitten rekenen, maar ik was zelf 25. Dus dat was wel uh, heel erg grappig om dat nog een keer uh, langs te zien komen. En ja, dat vond je leuk, dingen te organiseren. En we hadden echt een gouden team, de namen die ik net omnoemde. Vooral met, ja. met uh, Wim uh, Kok en uh, Karel Hendricks en met, uh, met Jan Jongsma, die niet meer tussen ons is. Ja, even, even terug. In het begin was het natuurlijk... Trouwens, ik weet niet hoe dat later was. Door de week ja, was het voor ons geen optie, maar was het zeker alleen maar in het weekend open? Of hoe, wanneer waren nee, jullie open? Het, het was er waren één of twee dagen dicht, dinsdag en woensdag geloof ik, en de andere dagen was men open. En Van van, vanaf euh, nou ja, in de weekenden, wat, wat vroeger op de, op de middag, zeg maar. en euh, ja, Het aardige was ook, je kreeg kinderen, nou die kinderen konden ook mee. En er waren veertigerslid en vijftigerslid ja. en zestigerslid en zeventigerslid. En dat leefde harmonieus naast elkaar. Het was dus beslist geen jongere sociëteit. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Sterker nog, toen ik eraan begon en dat op jeugdige leeftijd organiseerde, dacht ik ik hoop later, als ik zelf in die leeftijdsgroep terecht kom, dat er dan weer andere jongeren van 25 en 35 zijn die het dan ook weer organiseren. Maar die zijn vandaag met andere dingen bezig. Eens kijken de andere kant uit als ik er nou vraag. Goed. Het duistergas is opgericht. Kan je een datum noemen? Ja, de officiële oprichtingsdatum was 26 februari 1967. Ja, dus dat is, uh, dat is uh, best wat jaren terug. Dat ja, is 45 dat is 45 jaar geleden. Jaar geleden. Ja, ja. Nou ja, en um, het, het is eigenlijk uitgegroeid tot vanuit sociëteit tot een, wat wij dan noemden, sociaal-culturele basis voor Zandvoort en de regio. Want Zandvoort is het soort organisatieplatform laten geworden voor heel veel evenementen. En dat kwam doordat de leden die toetraden, nou ja, er zat heel veel talent tussen om dingen te organiseren. Ook heel veel ambitie. En het carnaval, het grootste carnaval boven de rivieren in de 70e jaren. En de jazz. En de tafel van verdiensten zo zijn er een aantal dingen. Ja, evenementen gaan we zo dadelijk over okay. praten. We gaan eerst even naar een muziekje luisteren. Want ook daar luisteren de luisteraars graag naar. Ja... Als ik dan een beetje aan gasten denk, dan uh, denk ik ook een beetje aan de, de oude muziek die uh, toen misschien ook wel een beetje hip was voor die periode. Cube in the Blizzards en an Another Day Another the Road. Graag weer het woord aan Ankie. Nou inderdaad, muziek was een van de hoogtepunten van, uh, ja, van de sociëteit. Maar goed, we hadden het Strandhotel 1967, hè, eigenlijk badhotel, maar niet bad Hotel, de dus Strandhotel. Maar... De geschiedenis van Duistergast, wat ik weet, we zijn een aantal keren verhuisd. Kan je daar wat over vertellen? Ja, het mooiste was geweest op die plek te blijven, want dat was eigenlijk de plek die daar ideaal voor was. En even als anekdote tussendoor te vertellen, na één of twee jaar kwam er een befaamd lid en die heette Heino. En die zat in fruitautomaat en die zei als ik nou zo'n automaat neerzet, dan heb ik wel voor jullie daar een klein portemonneetje voor. En dat vonden wij in die fase mooi, want dan konden wij weer feesten en andere evenementen van organiseren. Ben Kramer, bekende bands, oh, ze zijn allemaal geweest. Arie Ribbons zijn voor de mensen die er ooit waren hele bekende namen. Maar um, ja, toen kwam de eigenaar meneer Pas en die zei zo rond 1971, dus dat was na vier jaar, ja ik wil daar toch nu een andere bestemming aan geven. En toen zijn we gaan zoeken en toen kwamen we terecht in Kiever, wat ook op de boulevard Pauluslood was, maar zeg maar 500 meter verderop. Even verder voor de luisteraars die nog niet zo lang in Zandvoort wonen, dat is die hoek en nu is het een restaurant. Hè? Ja, restaurant... een restaurant fantastisch aan te bevelen, restaurant. dat heet Zuid. Zuid en dat is Indonesisch en daar kun je bij onder goed, andere -Marie heerlijk dat ze weten op welke plek Kiever was. Ja, eh, Kiever had alleen één bezwaar. Eh, er, er waren vier lage appartementen boven. Dat heette toen nog flats. En met de bewoners was afgesproken dat we één keer in de maand eh, muziek zouden maken. Maar dat was uiteindelijk veel minder dan we dus in eerste instantie deden. Dus dat, eh, dat gaf wat, wat gemoor in de club. En eh, nou ja, dat hebben we toen eh, twee jaar volgehouden. En toen was toch eigenlijk um, uh, een gevoel van misschien moeten we verhuizen. Overigens, uh, meneer Bouwhuis, dat Bauhaus, dat is de, de kunstenaar, die had een prachtig mozaïek op de achterwand gemaakt. Waarvan een van de stomste beslissingen achteraf was dat we dat nooit op een spaanplaat of een ander ding hebben gedaan. Want toen we weggingen en het werd verbouwd is dat helemaal uh, in de vernieuwing geraakt. Maar dat zijn natuurlijk dingen die je van tevoren niet weet. Nee. Maar Bouwhuis, ook even voor u uh, ter bepaling, tegenover... Over Kiever, dus die punt waar nu Zuid zit. Daar is een, een huis waar, waar hij gewoond heeft. Daar woont nu de familie van de leden. En daar zit ook aan de buitenkant een prachtig mozaïek. Goed. Waar gingen we naartoe? Nou, en toen kwam Dick Pomper, die was ondertussen ook lid geworden. En met zijn vrouw, dus de familie Pomper. Hele sympathieke mensen. Met hun prachtige riche. Ja. Met de open haarden, met de bar, met de uh, klassieke inrichting. Met veertig parkeerterreinplaatsen uh, voor de deur. En die zei: uh, Kom maar bij ons. Die zaten net in een soort tussenfase van wat ze er zelf mee wilden. En toen zijn wij daar naartoe getogen in 1973. Uh, alleen de enige pech was dat we er net zaten en toen besloot een aantal uh, olie oliesheiks om uh, de pomp dicht te draaien. En voor wie het zich kan herinneren, toen kwamen de autoloze zondagen. En uh, ja, dan was het moeilijk om zonder auto in het weekend daar naartoe te gaan. Ja, want het is toch een behoorlijk dorp uit. ja. ja. Wij, wij adverteerden, wij zeiden het is maar twee kilometer van de zeestraat. Maar in weer en wind viel dat toch behoorlijk tegen. Dus ja, we hebben daar wel een tijdje gezeten. Maar in 1976, toen is het toenmalige bestuur erin geslaagd. Om na een aantal maanden in de Witte Zwaan te hebben gezeten van de waterdrinkers. Om te gaan naar eh, café Zomelus. Dat wil zeggen, de grote zaal achterin. Dus met, zijn, zaal... met zijn uitgang hier op het Gasthuisplein. Ja. Ja, ja. En dat was ook de ingang ja, voor de ja, dus sociëteit. Dus waar later het, uh, het Circus Zandvoet is gekomen, het gebouw, met, met de befaamde uh, vlaggen uh, erop. Ja. ja, want Joopie Waterdrinker had ik een paar weken geleden in de uitzending. En die heeft daar ook uh, nou ja, over de fantastische tijd die ze mee hebben gemaakt dat sociëteit Duistergas daar zat. Nou ja, en dan later is nog, er is to, toen, er zijn eigenlijk drie fases van van, van, uh, van uh, sociëit Duistergast zoals ik het zie. Die roerige en tumultueuze uh, beginfase waarin alles kon. En duistergast echt een ...organisatieplatform was... ...en heel veel evenementen van daaruit ontstaan zijn. Daar gaan zijn. we het straks naar het muziekje En later een, een soort consolidatiefase... ...en toen uiteindelijk in de di Diakoniestraat ...is nog een groep mensen neergestreken... ...maar toen was eigenlijk... Uh, ...dat was een andere duist gast... Ja, ...dan Ja, daar ben ik jaar. ook nooit geweest. Nee, nee. nee, mijn meeste herinneringen... ...ik kan me ook niet herinneren... ...maar dat... Ik ben ook een dagje ouder... ...dat ik in Pompen ben geweest... ...in Ries, maar wel... In uh, Strandhotel, ja. in Kiever. En mijn beste herinneringen liggen eigenlijk hier uh, ja, op het uh, Gasthuisplein. Hè? Ja. Ja. Zomerlust, ja, zomerlust. Goed. Jaap, heb je een muziekje voor ons? Jazeker. Yes, uh, we gaan uh, weer even naar de goede oude jaren, om het maar zo te zeggen. The Birds en Turn, Turn, Turn Oh. Ja, dat waren ze dan. De Birds met uh, turn, turn, turn. Um, ik geef weer uh, jou het woord, uh, Ankie. Nou, dankjewel. Jaap. We hebben het ontstaan, we hebben de locaties uh, ja, uh, de doelstelling. Uh, ja, wat was eigenlijk jullie doelstelling? Nou ja, gaandeweg ontstond dat. En dat was uh, uh, eigenlijk was de doelstelling alles kan. En we wilden op zoveel mogelijk terreinen uh, waar we zelf dingen voor bedachten, maar ook anderen uiteraard met ideeën kwamen om dat in te vullen. En Duistergast was eigenlijk het organisatieplatform, noemde ik het altijd maar, waarbij eigenlijk alles mogelijk was en voor alles uh, iemand te vinden was die daar iets aan wilde en kon doen. Jullie gaven ook een eigen blad uit, het gastboek. Ja, we probeerden, uh, het, de naam uh, Duistergast, dat is ook vaak gevraagd, die, uh, die komt eigenlijk uit het boek van Adriaan en Olivier van de bekende Nederlandse schrijver Leonard Huizinga. En een van ons uh, was uh, ten tijde van uh, het opstarten van de shows bezig om dat boek te lezen en zei, dat ging, dat ging over Adriaan en Olivier, twee studenten, maar dat Duistergast, dat vonden ze zo'n naam uh, leuke naam. We hebben namelijk drie avonden doorgebracht met de dames erbij om een naam te vinden wat niet lukte en toen riep hij... Iedereen, iemand opeens duistergast en toen was het dat. En dat zijn we gaan visualiseren, want het bestuur is heel vaak naar buiten getreden, met hele mooie capes, hoge hoeden, en ook bij de aankomsten van duistergast van Sinterklaas, enzovoort, enzovoort, of aankomst van Prins Carnaval, is, eh, heeft het bestuur zich altijd zo gekleed en gemanifesteerd. En dat was dat mannetje wat je ook ziet op het, de fles uh, Sherry van Sandeman. In die tijd was Sherry nog in vandaag, geloof ik, Drinkt niemand meer een druppel, sherry. Maar eh, toen was dat in. En wij kozen naar dat voorbeeld eigenlijk dat logo. En dat hebben we toen overal gezet. En Gastboek werd het communicatiemiddel tussen de leden, waarvan een groeiend aantal mensen dat, dat dan thuis kreeg. En daarin het verslag van wat er gebeurd was. En programma's werden aangekondigd voor de komende periode. Elke keer. En wie heeft dat logo al uh, verder uh, gemaakt? Ja, uiteindelijk daar zaten altijd zat al mensen achter zoals. Uh, Edel van Tetrode, nou die naam gaat straks nog een paar keer vallen, want dat is een van de grote gemannen geweest, achter ook heel veel ed edele evenementen maar ook Wim Nederlof, de stilist die vroeg, tamelijk vroeg ook in de organisatie al werd betrokken en op een gegeven moment ook bestuurslid en later ook voorzitter werd die tekende voor dat soort dingen die had daar een goede smaak voor en die kwam dan met leuk ontwerpen maar ik heb er hier een paar voor liggen maar je ziet die, die, die wijzigde ook hè? dus het, het... Het mannetje, het poppetje, het logo was wel steeds hetzelfde. Maar dan werd het front weer veranderd. En ook qua formaat. En zo is dat elke keer weer maar het verbeterd. Maar zijn altijd die, uh, ja, die gotische volgens mij letters. Ja, he, gotische uh, letters. Duister gast. Duis en het aardige was er ook. Er zat het woord gast in. in gastboek. En je was gast en duister gast. Ja, nou. We gaan even naar evenementen. Want je wilde daar straks al even over aanstippen. Daar zijn we dan nu... Uh, daar aangekomen. Nou ja, ik heb... ik heb ze gewoon nog eens geprobeerd om een rijtje... te zetten en dan wordt het een hele lijst. Want ja, elke keer kwamen er weer... leden met andere ideeën. Maar ja, de grote toppers zijn natuurlijk... geweest het ontstaan van het carnaval. Dat, dat begon al een beetje in... 66, maar dat werd dus in... 67, 68 opgepikt... door de Sociëteit Duistergast. Ja, en toen zijn er hele... Uh, ambitieuze prinsen geweest... die met een uh, grote raad van elf... en die zagen er ook schitterend uit... En er is ook heel vaak gezegd dat Zandvoort is het grootste carnaval boven de rivieren. Er gebeurde nog een beetje iets in Amsterdam, maar dat had geen naam. Maar Zandvoort had optochten waarin uh, gewoon vijf, zes, zeven drumbands uh, liepen. Uh, er waren op een gegeven moment deden duizend kinderen mee die van heinde ver kwamen in die optochten. Ja, want dat bestond helemaal in de regio niet. Nou ja, en dan het de Joke gebeuren van Edu van Tetrode, het 1 april genootschap waar we straks misschien nog even op ingaan. De tafel van diensten Geen Loogman, ook een van de grote mensen achter de club geweest. Ook trouwens met zijn vrouw die er altijd in redacties steunde. Cabaret Toneel is gestart, uh, het Sint-Nicolaas-gebeuren heeft een boost gekregen en een van de belangrijke dingen die je ook kunt zeggen is dat, de, dat wij begonnen in 1970, dus dat is al na twee jaar exposities te houden, daarin werden de bestuursleden die gingen zaterdagmiddag bij de ingang van de sociëteit onderaan het trappetje zitten en dan hadden we de mooiste exposanten op het gebied van allerlei vormen van kunst, beeldhouden, schilderijen, wandkleden, het ene nog mooier dan het andere. En je kan dus eigenlijk zeggen dat Duistergass ook de eerste de gallery was in Zandvoort en ik durf te zeggen, de basis is geweest voor het sociale, of voor het, uh, voor het culturele gebeuren van vandaag dus al die galleries, de BBK alle schitterende dingen die er vandaag zijn hebben natuurlijk Noorsprong oorsprong gehad nou, 1970, Societeit gast en dat is natuurlijk knap uitgebouwd, hè? De, ik bedoel de, maar ook uh, de jazz en dan ook de jazz. Op een gegeven moment ontstond uh, jazzoptredens intern. En toen waren er een aantal mensen. Dat was onder andere Willem van der Zeijs, uh, Wim Nedelof, uh, Hans Bossink. En, die start, en in latere fase ook Gert Tone, de huidige wethouder. En die vanuit Duistergast werd dus de jazz gestart. En vervolgens werd dat helemaal um, uh, um, in het Zandvoortse Ja, een, een, een verwevenheid kreeg dat. En dat was altijd de eerste week van augustus. Met, je kon het uitrekenen, altijd goed weer. En dan hadden wij een driedaags programma. Vrijdag, zaterdag en zondags voor de jazz. Maar misschien komen we zo nog even op de jazz terug. Ja, ik wil even Films, filmen. sport deden we. We hebben de Solex de eerste Solex races georganiseerd. Oh ja. En, en Louis Verdijk trad op in 1970 en ja, er waren veel bijzondere themaavonden. Keulemans, de befaamde biljarten, gaf demonstraties en speelde met de ballen die meer buiten de biljarttafel rolde dan erin. En, en een befaamde naam was ook ingenieur Viruli. een van de luchtvaartpioniers die daar ooit een schitterende presentatie heeft gehouden van zijn ervaring, van zijn vluchten en het ontstaan van de KLM en alles wat ermee te maken had. Dus heel veelzijdig. Ik wil even terug naar het carnaval, want daar hebben we straks een uh, prachtig uh, muziekje bij. Uh, uh... Wie was de eerste prins carnaval? Was dat Edo? De eerste prins was Edo en die had zichzelf de naam. Doerak. Ja, ten dat weet eerste ik nog. Ja. <laughs> Doerak ten eerste aangemeten. Met een prachtig pak. En die, ze zagen er allemaal schitterend uit. En die raad van elf. En daar zaten kanjes in, want er moest heel veel georganiseerd worden. Nou, dus die, die mensen die waren gewoon zes, zeven maanden bezig. Maar dan als het zover was, dan waren ze een hecht team en dan zagen ze er prachtig uit. En ik moet erbij vertellen dat, dat een van de dingen waar heel veel werk van werd gemaakt en wat ook erg geslaagd dat het was. Dat was de manier waarop Prins Carnaval arriveerde. Het eerste jaar 1968 kwam die uit zee. In 69 landde die op het. met een helikopter op het Zandvoort Meuweterrein, het oude Zandvoort Meuweterrein. Ja, ja, ja. In de sneeuw, als je die foto ziet, schitterend. Um, uh, dan in 1970 werd de prins, dat werd, uh, de tweede prins was overigens Willem Buchel. Dat is ook natuurlijk een uh, beroemde zandvoerter. die ook heel veel verder voor Duitse gasten heeft gedaan. Maar die uh, ook als prins carnaval jarenlang en later ook nog een keer terug is gekomen en die landde met een helikopter. En een jaar later werd hij opgegraven uit het plantsoen. Dus had hij eerst een ja, onder Ja, stond een tent de overheen ja. of zo. Ja, ja, ja. Dus, dus elke keer was er wel iets bijzonders. In 1972 kwam de NASA aan Amerika. Die had die, beruimde, die, had die bemande ruimtevaarttrips uh, gemaakt. Nou, en dan kwamen we met de Apollo uh, 9 in een uh, reddingsboot aan. En zo elke keer waren er weer, beroemd, waren er weer uh, originele aankomsten. Nou, Wim Buchel, uh, uh, uh, uh, prins geweest. Theo Buitenwijn Boudewijn niet te vergeten, de bekende Boudewijn Duivenwoorden, nog steeds een grote naam in Zandvoort, Theo Stoor, Hans Visser nou en dan uh, geweldige optochten, Dansmarietjes um, en ook een naam de Wim kwalletrappers. kwalletrappers toen ontstaan, Kwalletrappers Wim Koksenio Senior als een drijvende kracht, die was altijd gek op drumbands en dan kreeg hij een budget en dan nam hij alleen maar drumbands voor dus die had, uh, je kon niet kijken of er kwam weer een drumband voorbij maar ja, je, je was niet uh, zo goed om als vereniging een wagen te maken. Want dat was echt je ja. prestige om je daar te vertonen. Ja. He, de, de voetbalvereniging, uh, andere sportverenigingen, de reddingsbrigade... Uh, Iedereen kwam met een versierde wagen. en ja. Ja, Het was echt een optocht van, van hier tot daar. Anke, als je terugkijkt kun je je niet voorstellen wat er in Zandvoort gebeurd is. En ik zou eigenlijk willen kijken, mensen die internet hebben of daar toegang toe hebben. Kijk nog eens een keer op Societeit Duistergast. Want Rob Bossink, die, die vorig jaar geridderd is. Nee, afgelopen, afgelopen uh, vrijdag. Afgelopen vorig, vrijdag. Vorig, vrijdag voor een week. Okay, dus, okay, voor... Ja. Die, die heeft natuurlijk schitterende foto's. En, uh, en andere zaken vastgelegd. En ik zou zeggen, kijk er nog eens naar, klik Societeit Duistergas nog eens aan, of carnaval, en je weet niet wat je ziet dan in je. je ogen, geloof je niet. Dat heeft Jaap net gedaan op jouw verzoek, en daar kwam een mooi filmpje voorbij, dat kunnen we natuurlijk helaas niet laten zien, maar wel het muziekje ja, van een ook. drumband die erbij hoort, dus Jaap... Om het idee eventjes te geven. Nou, zo klonk het dus in 1968. Ah, tenminste is de marsmuziek. er natuurlijk wel een kleine correctie bij. Dit is natuurlijk niet de muziek uit 1968, maar het, het ondersteunt het beeld wat uh, op uh, YouTube is uh, geplaatst, toch Peter? Ja, ja. klopt. Ja, ja. Want het filmpje, dat uh, is voor iedereen dus te zien, als ja, je op internet filmpje, uh, maar ja. gaat, uh, gaat zitten kijken. En dan zie je de grote opkomst op het Raadhuisplein en dan zie je op de van het stadhuis... ...of het ja. raadhuis zie je dus de mensen dansen. Ja, en het was in alle zalen van Bouwers. We hadden toen nog Hotel Bouwers... ...heel later dus afgebroken. Toen nog Hotel Bouwers en ook in het strandhotel... ...waren dus drie verdiepingen met enorme zalen. En eh, daar liepen duizend mensen... ...carnaval te vieren. En een van de beroemde mensen uit Zandvoort... ...dat was Toon Lavertu. En die had een vrouw Jenny en die wist elke jaar... ...een prachtige creatie te maken en de mooiste. En die werd ooit bekroond en daar zijn ze ook voor... ...naar Parijs op en neer geweest... Dat dat is Toon de als generaal de goal. Dat was uh, een, een ongekende klasse. Daar liep de goal die hele avond rond. Maar ik weet ook vonden. nog van een jurk... die ook wel in een etalage... ten is gehad, die helemaal met schelpen. Ja. Nou, ja. de mensen maakten echt zoveel ja. werk... van hun kostuum. Dat was niet alleen ja. maar een boerenkiel aan... met een zakdoekje. Nee, maar er viel ook prachtige prijzen te verdienen. Dus de mensen gingen er echt voor... maar wilden zich ook tonen en men kleedde zich ook om. Het was niet van... van we bekijken het maar een beetje. Maar voor, voor Zandvoort, het nuchtere Zandvoort... zou je zeggen... Oh, en het nuchtere boven de rivieren ongekend En nergens op dit moment. boven de rivieren. volgens mij bestaat zoiets nog maar. En er was ook altijd een kroegentocht. Kroegentocht. Want nou. ik heb hier wel bij het wapen. bovenop de tafel staan dansen. Ja, oh, ja, moet je nagaan. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Dus, uh, we gaan even naar uh, de jazz. Uh, daar wil ik toch nog wat meer uh, van weten. Uh, wat werd er met die jazz? Je zei drie dagen. Maar wat, wat deden jullie dan die drie ja, dagen? Op een gegeven moment de naam die ontstond. Die bedacht werd was heel goed. Bestaat nog steeds. Die is Jazz Behind the Beach. Uh, Overigens zijn er ook strandtenten. Die tegenwoordig uh, een optreden hebben. En dan heet het uh, uh, Jazz on the Beach. Nou, ja, heel leuk. Heel origineel. Ja vrijdags was er altijd. En is er nog steeds een kroegentocht. Met wat kleinere combo's in de cafés. En zaterdag was, was de formule, toen en, en ook de eerste tien jaar zeg maar, één groot podium op het uh, Gasthuisplein uh, één heel groot podium voor het Wapen van Zandvoort dus eigenlijk daar en dan smiddags van 4 tot 8 uur, dus 8 uur non-stop jazz... waarbij we bewust bekeken of er een programma was te maken... of we maakten een programma met verschillende stijlen. En dan uh, ja, er zijn beroemde namen zijn, zijn opgetreden... zoals Jaap Dekker, de boogie-woogie pianist... en de Ditch Swing College Band. En heel geliefd was ook altijd José Koning... die dan uh, de Braziliaanse jazz had... Eh, met de befaamde percussionist. Die iedereen zich nog kan herinneren. Nepinoia. Eh, de kleine Braziliaan. Met, het, eh, met dat staartje. En eh, fantastische geven. Nou dan was zaterdag was dus dat. Acht optredens van 4 tot 12. Met acht verschillende stijlen. En dan zondags. ...was ook heel befaamd... ...dan had je Jazz Behind the Church... ...met Dominee Boeienga... ...en daar was Dominee Boeienga... ...die hield daar dan een, een ecumenische presentatie maakte die van... ...maar dat was jazz... ...met wat stichtelijke woorden tussendoor... ...en heel vaak, niet altijd... ...maar heel vaak trad Millie Scott daarop... ...met een gospelkoor... ...en gelukkig is... Eh, ...ja, hebben mensen dat weer opgezet... ...Hans Rijmers... Eh, ...die is daar fantastisch nu mee bezig... ...Hans, hou dit vol... ...en Erik Timmermans... De Jazz zo, in, in Zandvoort is nog steeds. En in Café Oomstee is regelmatig nu Jazz. Dus Zandvoort is oh ja, best... Ja, het programma is de hè, iedere maand. Ja, dat bedoel ik met... Hans de Hans Rijmers. Van, nee, van, ja, van Hans Rijmers en Erik Timmermans die daar... Uh, dus ja, um, er gebeurt op kleinere schaal nu nog steeds, uh, en op behoorlijk grote schaal vind ik dan ook nog, maar in de tijd, ja toen, toen vanuit Duistergas dat georganiseerd werd, Haarlem was altijd jazzstad. En dat wist iedereen tot over de grenzen, net zoals het Noord-Seed Jazz Festival een begrip was. En eh, op een gegeven moment overvleugelde Zandvoort... gestuurd door Sociëteit Duistergast. En de namen die ik net noemde... dus uh, Hans Bossing en Wim Nederlof en uh, Wim van der Zijs... die overvleugelde dus Haarlem. En de Haarlemmers kwamen met grote naar Zandvoort. En we hebben daar drie, vierduizend mensen... op het gasthuispleintje gehad. En dan was het mooiste moment altijd... het was 8 augustus, zo'n uur of tien, half elf... als dan die schemer begon te vallen... en die schijnwerpers aangingen... en dan de jazz in het donker daar op dat plein propje vol, glaasje bier erbij. Ja, dat waren feesten die... Uh, daar moet je je ogen voor dicht doen. En dan zie je ze weer. Ja, dat was uh, echt uh, fantastisch. Dan ging je ook naar huis... helemaal met zo'n zo blij gevoel. Ja, dat, dat, ja. Dat, De sfeer, de dingen. Heb jij een... Uh, een... Ik heb geen jazz, maar... Uh, het wordt wel weer tijd even voor een stukje muziek... Ja. Uh, te draaien. helemaal goed Maar is het uh, goed als we een stukje van de Beatles doen? Nou, ja, ga, dat mag uh, natuurlijk Dat is helemaal onze tijd... Dan uh, doen we eens voor de, de, de aardigheid Een nummer van George Harrison En niet van uh, de bekende twee uh, McCartney en Lennon Wow my guitar gently whips Met uh, Wildmare Guitar Gently Whips, een nummer wat uh, geschreven is uh, door George Harrison in plaats van uh, de andere twee, John en Paul McCartney. Het uh, gaat nog even door wat betreft Societeit Duistergast. Ja, dat gaan we zeker nog even door uh, Jaap, uh, want uh, tegenover mij zit voor de luisteraars die later ingeschakeld zijn Peter Keller. En we hebben het over de geschiedenis van de sociëteit Duistergast. Nou, we hebben al heel veel de revue laten passeren. Mocht u nog op een aanmerkingen hebben, kunt u ons bellen 023 57. 30393 En uh, we zitten midden in de evenementen. Van, uh, we hadden net uh, de jazz gehad. We hebben het carnaval gehad. Nou, ik vond toch dat dat uh, nummer van Jos Harrison uh, ook een beetje Jessie was. Dus daar paste het helemaal goed bij. Maar je liet er straks ook al vallen, Peter, uh, over de pride Joke. Ja, de Pretty Joke, eh, 1962 spoelt er een paaseilandbeeld aan op het strand. En uh, dat uh, gebeurde op 1 april. Overigens, dus eigenlijk 50 jaar geleden. Ik denk dat we een uh, jubileumkans voorbij hebben laten gaan. Als je dit nu zo weer op een rijtje ziet. 1 april, jongsleden. Was dat 50 jaar geleden. En in 1980, wat ook alweer een hele tijd geleden is. Heeft Willem Bordfrequent, de bekende televisiepresentator. Uh, ook daar een heel groot interview met Edo aangewezen. Dat hebben we hier uh, op een zaterdag. dat we met vakantie allemaal waren. Hebben we dat uitgevoerd. Oké. Okay. Uh, voor de radio uh, in ZFM Oudsher enzovoort. Ja, ja, ja. ja Edel van Tetterode, een briljant man. Uh, wat hij voor elkaar kreeg was ongelooflijk. Het was namelijk zo. Hij had bedacht eh, dat je dus eh, met een nationaal 1 april genootschap, want zo heette dat toen. Eh, dat je dus eh, leuke originele 1 april grappen moest belonen, ook om ze te activeren. Hij wilde graag dat zoveel mensen 1 april grappen deden, want dat is humor en humor is goed voor de mensheid. En dat had hij heel goed gezien en hij kreeg ook iedereen mee. Eh, als je nu nagaat dat in die sociëteit eh, gestaan hebben, ook daar in zomerlust, André van Duin. Mensen als Jongs Brink, Paul van Vliet, Danny Kay. Toon Hermans, Bert Haanstra... ...en ook op een gegeven moment is brandpunt... ...voorzien van een prachtige loerus. ...want loerus, dat waren die bronzen beelden... ...de bronzen loerussen. ...die had hij bedacht, dat waren kleine replica... ...en die werden dan uitgereikt... ...met het jaartal aan mensen die leuke jobs hadden... ...maar dan had hij ook... ...speciale uh, uh, loerussen ...en die gaf hij aan die grote namen... ...en hij kreeg het ook voor elkaar... ...om naar Prins Bernhard te gaan... ...met een dele delegatie van het 1 aprilgenootschap om ook prins Bernhard voor uh, aardige dingen die hij weer had bedacht... Um, die uit uh, te reiken. En ja, in feite was, was Tetro de man die zijn tijd ver vooruit was. Want dat heet tegenwoordig marketing. En dat had toen in de 70e, 80e jaren nog geen naam. Maar hij deed het wel. En hij bracht eigenlijk dus en Duistergas daarmee... en Zandvoort op de kaart. En uh, kreeg heel veel waardering. Maar het was ook spectaculair zoals hij dat deed. Ook dat 1 april genootschap, dat zag er weer heel chic uit... Edo zelf ook en dan hield hij de prachtigste speeches en je zou best kunnen zeggen dat Edo van Tetrode zo niet de belangrijkste dan een van de belangrijkste mensen van en voor Zandvoort is geweest de vorige eeuw ja en er waren dus heel veel mensen die in dat uh, comité zaten ik kan me in ieder geval uh, Theo Hilbers uh, herinneren ja. He, dat, uh, ja de mensen die, die gingen ervoor maar ze kwamen ook naar de sociëteit hè? want de uitreiking behalve die van Prins Bernhard die vonden ja. in de sociëteit plaats ja. en hij had soms wel vijf, zes verschillende loeren per keer want het was ja. humor in beeld en, humor en, uh, en Ja, hij had overal weer een naam voor ja, en dan die, die speciale had hij dus dus dan, dan, dan liet hij dus die bekende ook uh, Johnny Krijken, bereikte gewoon weer. Ja, en die wist hij dan toch naar Duistergast te halen. En dan met de speech aan te bieden. En die mensen deden dan nog wat leuke dingen. Maar hij haalde die namen wel naar Zandvoort toe. Ja, precies. En dat lukte perfect. En dat lukt niet iedereen. En hij had elk jaar wel weer een topnaam. Zodat het weer, uh, nou eigenlijk op het laatst, wilde iedereen daar naartoe. Ja, iedereen en het kwam hebben. in de kranten. Het ja. kwam op de televisie. Dus inderdaad, Zandvoort promotie uh, ten top. Grote publiciteit tijd gescoord. En uh, ja, dan is er dus ook dat befaamde verhaal van uh, um, in 1970 was opeens... De Loeres verdwenen... die op de boulevard stond. Hè, want hij stond op de zuiden. Ja, ja, ja, bij uh, de hoogte van paviljoen Zuid. Ja, paviljoen Zuid, toen, ja, -Zuid. toen ja, dat er toen nog was. -Zuid. nu was. Uh, nu nieuw duinen, dat flatgebouw... Uh, appartementgebouw. En hij um, en een aantal uh, leden, waarvan ik uh, eerlijk nu na uh, 45 jaar ook al wel kan bekennen, dat ik daar zelf ook bij was. Die hebben toen in de sociëteit onder een stevig glaasje in de vooravond van 1 april bedacht dat we dat beeld maar eens moesten ontvoeren en dat we daar iets mee moesten te doen. We hebben dat beeld over dat muurtje getild, dat muurtje is er nog steeds, dat is zo'n ijzeren stang als je daar loopt dan moet je maar eens kijken en dan hebben we dat met vier, vijf, zes man uh, dat over dat muurtje getild achteraf uh, snappen we nog steeds niet dat dat kon, die hebben we in de auto van Wim van der Zijs geladen die heel langzaam door zijn assen zakkend dus naar die sociëteit reed, daar hebben we het met houten planieren, met houten planken naar, naar beneden weten te krijgen en toen was opeens het uh, een in april beeld weg. En er waren 500 gasten in, bouwers in smoking, voor die uitreiking. En er was paniek. Waar is dat beeld? En toen hebben wij smiddags een perscommuniqué uitgegeven dat het 100 meter verderop stond en later hebben we dat in ere weer teruggebracht en heeft niemand minder dan Miss Bouwman. Zo wist hij dan ook wel weer die te bereiken, haar te bereiken. Die heeft dat toen daar neergezet en nu is het verplaatst en staat dus naast de afgang van de strandafgang naar Havana, uh, van uh, Ken en Ellen Dijnum naar beneden. Aan de bovenkant staat het en daar zal het tot het einde der dagen wel blijven, vermoed ik. We hebben nog uh, vijf minuten. Uh, we slaan het muziekje even over want uh, nou ja, we kijken wel even waar we komen, maar uh, er is zoveel nog te vertellen, want ik wil het nu even hebben over de tafel van verdiensten Ja, en dan kom je automatisch terecht en dat is altijd wel leuk dat dat gekoppeld is aan grote namen bij G. Loogman, nou G. Loogman is ook een van de grote mensen geweest in de laatste uh, decennium, decennia in Zandvoort um, die op heel veel terreinen ook zijn verdiensten had, ook voor duistergast erg veel gedaan heeft, en ja, toen bedachten we met elkaar de tafel van verdiensten eh, om een dat was een, een, een salontafel die G, die verschrikkelijk creatief was, voorzag van een prachtig mozaïek en die tafel die werd dan uitgereikt nou dat was de eerste keer in 1970 toen werd die gegeven aan Nico Bauers die allerlei eh, plezierige dingen voor de sociëteit altijd deed. In 1971 was dat de recreade, die was er toen al. 72 de reddingsbrigade, 73 de historische zuster Bokma, de volkskundige. Ja, Menig wie 50, is, de de is door zuster Bokma op de wereld gezet. <laughs> precies, precies. In 74 de politie. Nou, ik, ik denk dat dat een leuk gebaar is geweest. En in 75 was Roy Schuiten een hele beroemde wielrenner en uh, ook die heeft dat gekregen. Maar en, ook de Reddingsbrigade ja, 19... En de, de KNRM Ja, en die, uh, heb ik uh... Oh, daar staat Reddingsbrigade Ja, ja die staat in even. 72. Ja, ja. Want de tafel van verdiensten hangt in de redschuur van de KNRM Die bestaat hè? Die nog die heeft dat ook Ja, oh, die hangt leuk. daar ja, ja. Ja. ja, al die dingen zijn vaak verdwenen na zoveel jaar Dus dat is leuk te horen Als dat er, als er ja. nog iets van is ja. ja, zeker. Want het was een hele eer als je zo'n tafel van verdiensten kreeg. Klopt. Want dat was echt een beloning. Ja, He, je zou ja. zeggen, het, uh, haast zoals als een lintje van de koningin, ja. de beloning voor een Zandvoortse vereniging die zich echt voor Zandvoort had uh, ingezet. Ja, klopt. Maar ik vond het ook zo knap van G dat hij iedere keer weer uh, ja, uh, in dat mozaïek de betekenis van ja. de vereniging of van uh, zoals ja. zuster Bokma wist ja. uit te beelden. Een tafel van verdiensten zou in deze tijd ook niet misstaan. En er zijn natuurlijk vormen om van zandvoeters die zich onderscheiden om die iets passends uh, te brengen. Maar dit was een hele ludieke manier. En er is een groot aantal jaren is dat gebeurd waarbij overigens ook G. Loogman op andere terreinen voor duistergast heel veel betekend heeft in redacties heeft gezeten met zijn vrouw Trix. Van, van het gastboek. Van het gastboek, maar ook avonden presenteerde. G was natuurlijk speaker en presentator nummer 1 en uh, die heeft zich uh, in al die jaren van die taak zeer uh, op een enorme prachtige manier uh, gekweten. Je had het ook over uh, toneel en uh, uh, cabaret. Hadden jullie een eigen toneelvereniging? Ja, die ontstond. En uh, ja, daar waren leden voornamelijk die optraden. En daar hebben we ook uh, de meest spectaculaire uitvoering gehad. Dat was eigenlijk allemaal in zomerlust. Hè? Want ja, ik weet dat ja, daar was een podium ja, klopt, en daar kon klopt, dan... Uh, klopt. Opgetreden worden. En het leukste van die optredens was dat vaak het, de, de tweede en of de derde avond meestal de teksten heel anders waren dan de eerste avond. Ja. Dus er werd gigantisch gesmierd, zoals dat geloof ja, ik ja, zo mooi Ja, Ja, ja dat, dat heet zo. En ook uh, uh, uh, uh, Ega Mickey, die was daar uh, heldin in. Maar er waren nog een paar andere dames die dat ook goed konden. En ik herinner me dat Willem uh, van der Zijs met een, uh, met een stuk plastic... Uh, uh, de folie zat te rammelen toen hij onweer na moest doen. En een deur open liet kraken die, die dicht moest gaan. En nou ja, er ging heel veel mis. En het was altijd hilariteit en top. Ja, precies. En in zomerlust, wat ik me kan herinneren, was die bar zo mooi in het midden. Ja, maar dan had je ook nog een podium met een trapje. En dan had je dat geheimzinnige kamertje. Ja, ja, dat was ja, uh, ja, ja. waar de automaten van Heino stonden ja, natuurlijk. Ja, ja En daar werd gespeeld. En uh, in het begin uh, was dat allemaal uh, ja, erg spannend en erg benauwd. Maar dat was een goede bron van inkomsten voor, uh, voor Duistergast in die uh, jaren. En daar hebben we ook heel veel door kunnen organiseren. En... Uh, en uh, ja, dat heeft ook zijn functie en zijn rol gehad. Hebben jullie ooit subsidie gekregen of ging nee. alles door? Nee. Uh, ja. Nou ja, Gifte... dit maatschap was voor twee personen zeg maar 100 euro. Ja, 100 je, gulden. 100 gulden, pardon. <laughs> ja. Ja. Als, je, als je dan 500 leden had, ja, dan had je al 25.000. Maar ja, als je zo'n carnaval organiseert of zo'n jazz, ja. da, dan gaan er ja. sloten geld uit maar natuurlijk. Maar goed, daar waren ook altijd weer mensen die zorgden dat, uh, dat er dan sponsors kwamen. En uh, daar werd ook heel veel aandacht besteed. En rond de jazz was Wim Nederland altijd bezig met de jazzkrant... Nou, dat, dat was een, een, een ding wat normaal gesproken duizenden euro zou kosten. Gratis iedereen in de brievenbus kreeg, maar waar ook wel allemaal sponsors voor stonden. Dus elke keer kwam dat weer, werden de organisaties min of meer zelf supporting. En, uh, ik, ik, ik lees ook nog in de, de Solex, Solex race. Ja, Solex race ontstond ook uit het niets. Nu, zei, nu is die al een paar keer weer gehouden. Ja. Wat ik overigens ook weer leuk vind. Dat er dingen terug kunnen komen uit het verleden. Maar ja, fantastisch verkleed. Want het ging om en verkleed zijn en die rondjes rijden. En dit was een uh, Ja, maar adembenemende... ook vaak helemaal versierde Solexen. Er ja. waren helemaal ja. ja. uh, stellaarsjes er ja. soms dus op. Komt. En de mensen die erop zaten, idem. En er waren dan ook veel leuke prijzen te winnen. En ja, dat waren hele originele uh, activiteiten voor Zandvoort. Absoluut waar. Hadden jullie nog tijd om te werken? Nou, op een gegeven moment denk ik... die, die eerste generatie bestuurderen waar ik toe en oprichters waar ik toe behoorde... die ging dus uh, rond 1973 uh, uh, na de eerste vijf jaar... Uh, trok hij zich wat terug. Wim Kok emigreerde naar Canada. is daar succesvol makelaar geworden. Um, um, Van ja. kapper naar makelaar. ja, naar gaan. Ja, ja, ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is iedereen... Uh, met zijn maatschappelijke carrière dan weer voor een stukje aan de slag gegaan, en kwamen de andere bestuurders, zoals Biesenberger in die tijd Nederlof. Uh, Verdonkschot. Nou ja, dat zijn allemaal namen. Peter die Kok. Peter Kok, uh, Peter Kok die kwam uh, zo'n beetje toen zijn broer, zijn oude broer Wim naar Canada ging. En die heeft ook een groot aantal jaren daar uh, heel veel uh, succes met uh, de club gehad. En uh, is nog steeds uh, zijn naam ook aan het gebeuren verbonden. Nou, wat een verhaal allemaal. Dames en heren, ik hoop dat u uh, hier ontzettend van genoten heeft. En zeker als u uh, vroeger lid van Duistergast was. Hè, ik kan me nog uh, Ab Fijma, de, de barkeeper, uh, herinneren. Ja. Senior en junior? Ja. En Ap Junior staat nog steeds bij Kopertje achter de bar. Ja, precies. Dus als u wilt zien hoe die eruit zag, dan kunt u naar hem toe gaan. Want hij is niet veranderd in die 45 jaar. <laughs> Prachtige mensen en die ook uh, bijgedragen hebben aan het succes van, de, van Duistergast. Ja, zeker weten. En ik heb nog een aardige tip: om misschien op YouTube nog eens te kijken bij Tandemfiets, de Societeit Duistergast, want je had Smit. En zat voor toen nog, dat was vader en zoon Jacobs. En in onze opdracht had hij een fiets gemaakt waar je met zes bestuursleden op kon. En dan zie je in dat filmpje hoe de fiets gemaakt wordt. Heel leuk, heel origineel. Met zes trappers en zes sturen en ga zo maar door. En dan zie je ook tijdens de carnavalsoptocht dat wij daar als bestuur op zitten met die befaamde kleding. Dus die capes en die hooghoed. En uh, nou ja, groot ornaat, groot galo ornaat. Reden wij dan door het dorp heen. Peter we kunnen nog een hele tijd praten, maar de tijd is om. We hebben nog twee minuten voor het... Het nieuws. En ondertussen staat al heel zachtjes de afscheids-tune uh, uh, te draaien. Ik wil jou ontzettend hartelijk bedanken voor je fantastische verhalen. En ook alle research die je uh, gepleegd hebt. Uh, dat is ook heel veel werk om te gaan zitten. Om alles weer een keer uh, boven tafel te halen. Voor de gastboeken die je hebt meegenomen. En ik wil de luisteraars bedanken voor het uh, luisteren. En ik wil vast de... Uh, de gast van volgende week aankondigen, dat is pastoor Dick Duivis. Die komt ons vertellen om, over de pastoors die hier na de oorlog in Zandvoort zijn geweest. En over zijn eigen leven en werken in Zandvoort. Want zoals u weet en ook gelezen heeft in de pers, gaat... Dick hij ons als pastoor verlaten, hij gaat met emeritaat. Dat stemt ons allemaal zeer droef, maar we hebben hem gelukkig hier in de uitzending, zodat we nog een heerlijk uurtje met hem kunnen vullen. Stem dus af weer volgende week 12 uur op ZFM, oudsantwoord. Dank u voor het luisteren, dank Jaap voor de techniek. Nogmaals Peter, bedankt. Ik was Ankie Jaustra en ik zie u graag of hoor u graag weer een volgende keer.